Dit is Jeroj Kemaan bij het NOS Journaal. Vakbond FNV voorwegen. Aanleiding is de misgelopen concessie voor het openbaar vervoer in Limburg. Gisteren maakte de provincie bekend de concessie te gunnen aan OV-bedrijf Arriva. De NS werd gebaseerd. Het bedrijf had in eerste instantie de opdracht gekregen via dochteronderneming Abellio, Maar moest die teruggeven toen bleek dat er op grote schaal was gesjoemeld door een directeur van Abellio. De spoorvakbond heeft geen aanwijzingen dat Hugues direct betrokken is bij de onregelmatigheden bij Abellio, maar stelt dat de topman wel verantwoordelijk is. De Belgische politie doet onderzoek naar twee foto's waarop te zien is dat mensen feest vieren bij de lichamen van gedode terreurverdachten in Fervier. De foto's zouden al weken op het intranet van de Brusselse politie circuleren. Volgens de krant La Dernière Eure is op de beelden te zien dat er in de autopsieruimte met champagne is gefeest bij de lijken. De terreurverdachten kwamen in januari in de Waalse stad om het leven bij een antiterreuractie. Het OM in Luik heeft de informatie tegenover de krant bevestigd. Het is niet bekend wie de mensen op de foto zijn, maar het zouden geen lijkschouwers zijn. In België praten burgemeesters van enkele grensgemeenten vandaag met de minister van Binnenlandse Zaken over de dreiging van Nederlandse motorclubs. De burgemeesters vrezen dat criminele motorclubs zich naar België verplaatsen, nu ze in Nederland steeds harder worden aangepakt. Criminaliteit stopt niet bij de Maas, zeggen ze. De burgemeesters willen weten wat hun minister hier tegen gaat doen. Vier jaar geleden was er in de Belgische grensstreek een moorpartij tussen Hells Angels en Outlaws. Volgens de burgemeester van Maasmechelen is het niet de vraag of, maar wanneer er revanche komt. Het weer geregeld zon, in het noorden nog een bui en het wordt 15 tot 18 graden. Morgen zonnig en droog en 19 tot 23 graden. Vrijdag kan het 31 graden worden. Dit was het NOS Journaal. D.F.M. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Eembrugge 4 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp, 3. A12 van Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Gouwen, 10 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. A15 Nijmegen richting Rotterdam bij harningsveld Giesendam 5 kilometer. En op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Breda en Avelingen rijden nog altijd langzaam over 27 kilometer.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 Sun And now Just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 Dei sentimenti per lei, per, lei. per lei. A cercare nei le chiavi che apriranno i suoi.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 Per lei oh, per lei ik ben er aan het limiter. Ik het opzettelijk, voor lei, voor mij, superer ik voor mij, voor mij, voor als voor wil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 Vanno via de ZFM. Iraq and its leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction. ZFM. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skatraketten. Al 25 jaar. Can you touch this? Okay. Live. Live. Sorry about the music. Dit is 25 jaar. ZFM. Look at where we are. Tonight, mm -hmm. We look down on the city lights. Tonight. Will you leave the hard times behind? Zij, Jesu, in I bet.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 to fall chase it all away